Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Eén dag per week naar de middelbare school gaan is echt nodig, zeggen leerlingen en scholen. Ze hopen dat het demissionair kabinet de coronaregels een beetje gaat versoepelen. Zoals deze rector van een school in Rotterdam bijvoorbeeld. Heel veel leerlingen zijn nu een steeds grotere groep, zijn een beetje aan het afhaken. De motivatie is moeilijk nog te vinden. We bieden met alle zorg en met alle moeite de beste onderwijs wat we nu kunnen. Maar 6 uur naar een scherm staren, ja, daar is het al op een gegeven moment ook vanaf. De ministers en deskundigen praten er vandaag over in het katshuis. Het gaat ook over de avondklok en of er misschien andere kleine versoepelingen in zitten. Dinsdag is er weer een persconferentie. Werken, klussen, feesten, we doen het allemaal thuis en dus hebben we ook meer last van elkaar. Er kwamen in 2020 anderhalf keer zoveel meldingen van geluidsoverlast binnen als in 2019. Het onderzoeksplatform Pointer bekeek die politiecijfers. Ook gemeenten krijgen steeds meer klachten binnen, van luidruchtig thuisonderwijs tot illegale coronafeestjes. De luchtvaartpolitie doet onderzoek nadat gisteren in Meersen in Limburg onderdelen van een vrachtvliegtuig naar beneden kwamen. Kort na het opstijgen verloor het toestel van een maatschappij uit Bermuda delen van een van zijn motoren. Twee mensen raakten gewond. En een beetje zenuwachtig was hij wel, maar toen hij eenmaal op het podium stond, was het alsof het nooit anders was geweest. Cabotier Guido Weijers speelde gisteren een voorstelling in een theater in Utrecht als onderdeel van een corona-onderzoek. Zo'n 500 man publiek werd daar opgedeeld in groepen met verschillende regels. Guido Weijers hoopt dat door mee te doen aan dit onderzoek er straks weer meer kan. Iedereen die vandaag in de zaal zat was, onderdeel van misschien wel een oplossing. Uh, dus dat, dat voelde je ook meteen vanaf het begin. En ook het publiek vond het een soort bevrijding. En gewoon met 500 man, hey, dat is al zo lang geleden. Die mevrouw zei net van je moet dat allemaal aanschuiven. Dus ik dacht in het begin wel van uh, gewoon echt helemaal naast elkaar. Ja. Ik denk dat het wel gaat werken. En als je ziet wat je ervoor terugkrijgt, dan vind ik echt de moeite waard. Straks is er ook voor het eerst weer publiek bij een betaald voetbalwedstrijd. Bij NEC De Graafschap zitten 1300 supporters in het stadion.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 Hawkins en Roy Eldridge met Beanstalking. We gaan verder met iets heel anders. We gaan verder met uh, Lauren Thalise, een zangeres. Zij heeft een album gemaakt in 2016. Dat heet Gorgeous Chaos. En um, daarvan ga ik draaien het nummer Trench Trenchcoat.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 The second game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 Preacher Man met Grumpy Old Man. Laten we hopen dat we ze gauw weer ergens live kunnen bewonderen. Ik ga verder met Ray Bryan trio. Van een album uit 1966, Got a Travel On, ga ik draaien smack dab in de middel. Ray Bryan speelt piano, Walter Brook Jr. bass, Freddie Waits op drums, Clark Terry op vlugelhorn en Eugene Snooky Young trompet. Smack dab in de middel.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 Thank <laughs> you.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 van ZFM Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Eerst het NOS nieuws van 12 uur.